1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Berlusconi weg in ruil voor pensioendeal, zeggen Italiaanse media. Turken en Koerden roepen op tot afblazen demonstratie. En Angolese asielzoeker Mauro moet het land uit. Wolkenvelden en zon in het noordwesten kan nog een buitje vallen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 14 graden vandaag... Morgen veel bewolking, soms ook wat zon, verder weinig verandering in temperatuur. Vrijdag en in het weekend is het droog, En vooral zaterdag veel ruimte voor de zon. Twee Italiaanse kranten melden dat premier Berlusconi rond de jaarwisseling opstapt... en dat er in maart in Italië vervroegde verkiezingen worden gehouden. Dat zou Berlusconi met zijn coalitiepartner Umberto Bossi hebben afgesproken. En dat in ruil voor de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67% in 2025. Bas Mesters, onze correspondent. Bas, hoe zeker is het dat dit scenario ook echt uh, gevolgd gaat worden? Nou, ik denk dat alles nog open is, hoor. Zoals in Italië altijd alles open blijft. Um, die twee kranten, je moet je voorstellen... Italiaanse kranten, die citeren altijd uit gedachten van politici. Dat weten ze zelfs. En uit gesprekken onder vier ogen. Dat gaat altijd op een vrij curieuze manier. Er zijn heel veel uh, oliemannetjes rondom de politici... die af en toe quotes weggeven... En daar worden dan verhalen uh, op, op gebouwd. Het is opvallend dat twee kranten hetzelfde verhaal vertellen. Dus er zal wel iets van een kern van waarheid in zitten. Maar het is nog bevestigd, nog ontkend door uh, Berlusconi of Bossi. En je weet met Berlusconi en Bossi... dat ze altijd weer op hun plannen kunnen terugkomen. Ja, dus het dus is duidelijk dat, het, dat hij inderdaad, uh, eind van dit jaar dat hij, dat hij opstapt. Nee, dat moet, dat moet je pas zien bij Belisconi op het moment dat het gebeurt. En als hij terugtreedt, dan doet hij dat niet om definitief te terugtreed, terug te treden. Dat moet er ook bij gezegd worden. Dan doet hij dat om weer een goede kans te maken bij volgende verkiezingen. Hij of een kandidaat die hij dan zal lanceren. Ja. Als ze die deal nou niet sluiten, is dan het enige alternatief een, een, een val van de regering? Ja, Bossi zat met zijn handen gebonden. Hij, uh, zijn, zijn partij wil al langer dat hij afscheid neemt van Berlusconi. Bossi zelf wil dat niet omdat hij dan uh, de controle kwijtraakt op zijn partij... en zelf niet meer relevant is. Dus die wil liever nog wat langer volhouden. En de truc is nu, als ze volhouden tot en met de kerst... dan is het niet meer mogelijk voor president Napolitano... om een technisch kabinet in te stellen, wat dan nog tot uh, maart of mei... 2013 kan aanblijven. Een technisch kabinet, dat willen Berlusconi en Bossi allebei niet... want daar hebben ze geen invloed op. Ze hebben dan nog liever in maart van het volgend jaar verkiezingen... zodat ze een poging kunnen wagen om opnieuw heel veel invloed te hebben... op het Italiaanse beleid. Ja, maar Bossi, hij heeft wel eerder al gezegd... het is duidelijk dat, dat uh, Berlusconi's kop moet rollen voor Europa. Ik heb de vraag niet begrepen, sorry. Ik zeg dat Bossi eerder wel heeft gezegd... het is duidelijk dat uh, zijn kop, en dan bedoelde hij Berlusconi... dat die moet rollen voor, uh, voor een nieuwe Europa... Ja, inderdaad, dat is de analyse die Bossi maakt. Hij zegt, Berlusconi, je moet begrijpen... ze zijn niet in Europa op zoek naar uh, het, het knechten van Italië. Ze willen gewoon dat jouw kop gaat rollen. En wie daarachter zit volgens Bossi is nota bene een Italiaan. De nieuwe president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi... Die zit volgens Bossi achter het plan om Berlusconi's kop te vragen... en zo snel mogelijk een technische regering in te stellen... onder leiding van bijvoorbeeld Mario Monti, de oud-eurocommissaris... die internationaal veel gezag heeft. Maar goed, of, deze, of dit scenario waar is, dat weten we ook weer niet. Dat is de, de versie van Bossi. Wij wachten het af. Bas Mesters in Italië, dankjewel. Dan naar Duitsland. De Duitse bondskanselier daar, Merkel, heeft net in de Bondsdag het parlement een, een regeringsverklaring afgelegd over de eurocrisis. Buitenlandredacteur redacteur Aleid Steeman is in Berlijn. Aleid, wat heeft ze gezegd? Nou, opvallend was dat ze een groot deel van haar reden wijde aan Griekenland. Dat Griekenland de kans moet krijgen om weer te groeien. Dat het, uh, maar dat het kwijtschelden van de Griekse schulden dat het niet voldoende is. Uh, ze pleiten voor meer investeringen in Griekenland, maar wel natuurlijk onder strenge voorwaarden. En wat heel belangrijk was, waar ze op hamerder... is voorkomen moet worden dat andere landen worden aangestoken... door de problemen van Griekenland. En, uh, maar tegelijk gaf ze de Grieken ook een pluim... dat die enorm hun best doen nu om uh, toch hun zaakjes op orde te brengen. En uh, daar, verdienen ze, uh, daar verdienen de Grieken respect voor. En uh, daar werd luid op uh, geapplaudisseerd. Hmm. Angela heeft gesproken. Uh, nu gaan ze in debat, de parlementariërs in Berlijn... Daarna wordt er gestemd. Wordt dat spannend vanmiddag? Nee, niet echt. Het, het uh, moet eigenlijk wel heel gek lopen... wil Merkel niet de meerderheid halen... Um, ze heeft ook de oppositie mee, die zal mee instemmen. Um, wat uh, onthullend was, dat, dat uh, gisteren diverse parlementariërs... die hebben ruiterlijk ook voor de tv toegegeven... dat ze eigenlijk de hele materie niet goed doorgronden. Dat die veel te ingewikkeld is. Dat het een uh, hogere economie is waar zij met hun pet niet bij kunnen. En uh, ze, ze gaven toe dat ze, uh, dat ze eigenlijk steeds meer afgaan... op fractiegenoten die er wel voor hebben doorgeleerd. En dat ze maar hun uh, advies volgen. Dus Ik vond je, het zelf nog wel onthullend. Ja, dan heb je een paar honderd uh, parlementariërs daar zitten... Die, die het eigenlijk ook niet weten. Ja, dat is, uh, dat, dat is een probleem. Maar het, het komt ook dat die besluiten worden steeds ingewikkelder... en ze krijgen steeds minder tijd om uh, daar zich in te verdiepen. En uh, ja, dat werkt natuurlijk ook niet mee... Uh, voor het begrip van, van deze hele ingewikkelde materie. Ja, ja maar je gaat er vanuit dat er de deskundigen zitten. Maar goed. Ja, uh, die zitten er ook, maar, ja, ja, maar paar, die praten de anderen dan bij. Ja. Nou, binnen die fractie zitten natuurlijk wel een aantal mensen... met name mensen uit de begrotingscommissie bijvoorbeeld... die toch wel weten waar ze het over hebben. Ja. En die moeten hun... Uh, collega's bijpraten. Oké. Okay. Voor uh, kwart over twee wordt er uh, gestemd. Dan horen we in de loop van, uh, van vanmiddag meer. Aleid Steeman, voor dit moment, Dankjewel. Amsterdam en uh, Turkse en Koerdische organisaties... roepen mensen op om vanmiddag niet naar het Museumplein te komen. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat ze bang zijn... dat het net als zondag tot ongeregeldheden komt. Onder meer op internet staan oproepen om vanmiddag op het Museumplein... opnieuw tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK te demonstreren. Zondag viel een groep Turken na een demonstratie op het museumplein een Koerdisch centrum aan. De ondertekenaars van de verklaring betreuren wat er zondag is gebeurd. Zeker in het licht van de aardbevingsramp in Oost-Turkije. In dat Turkse aardbevingsgebied, in het oosten van het land, zijn uh, vandaag nog drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Twee leraressen, van 25 en 27, zijn na 66 uur gevonden. Vijf uur daarvoor was al een student van 18 gered. Een van de vrouwen was er slecht aan toe en moest worden gereanimeerd. En ook de student was gewond. De dodental in het oosten van Turkije is inmiddels opgelopen tot 461. In het puin liggen nog honderden en misschien wel duizenden mensen. De politie ziet de chauffeur van de geldtransportwagen... waaruit gisteren in Ridderkerk een groot bedrag is verdwenen als verdachte. Volgens de politie is hij als verdachte aangemerkt... op basis van onderzoek en camerabeelden. Er zijn geen sporen van geweld. Naar aanleiding van die beelden is ook een tweede verdachte naar voren gekomen. Over zijn identiteit is niks bekendgemaakt. De chauffeur en de andere verdachte zijn nog altijd spoorloos. Dit is het NOS Journaal, Het doorald Megens. Minister Leers heeft vandaag besloten dat nee, dat gaan we niet doen dit onderwerp. We gaan naar de ziekenhuizen. Een ziekenhuis in Winschoten heeft een boete van een half miljoen euro gekregen voor fraude met de lichtdagen van patiënten. De Ommerlander ziekenhuisgroep declareerde volgens de Nederlandse zorgautoriteit een hoger bedrag dan is toegestaan. Het ziekenhuis in Winschoten registreerde in 25 gevallen een kort ziekenhuisbezoek als een hele lichtdag, zegt de zorgautoriteit.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 De minister Leers die heeft vandaag besloten... dat asielzoeker Mauro alsnog het land uit moet. Hij woont al uh, acht jaar in Nederland, sinds zijn negende. De nationale kinderombudsman nu aan de lijn. Mark Dullard. goedemiddag. Goedemiddag. Een eerste reactie naar die uitspraak van, uh, van Leers. We, eh, ik ben zeer geschokt over deze uitspraak. Ik weet wel dat de minister zijn uiterste best heeft gedaan. Dat kan ik ook uit persoonlijke ervaring zeggen. Maar het punt is dat hier blijkt dat het beleid wat wij voeren ten aanzien van kinderen die hier langdurig in Nederland verblijven... niet strookt met het kinderrechtenverdrag. En wat hier nu deze jongen nu ook overkomt... men heeft hem hier eerst laten hechten in een pleeggezin, hem laten studeren... en nu hij volwassen is, wordt hij uitgezet. Dat is tegen het verdrag van het rechten van het kind. En ja, het is niet humanitair wat hier gebeurt. Nou ja, Ik kan geen uitzondering maken, zegt Leers, want dan wordt het een rommelpotje. Dat is het hele punt, dat het heidige uh, beleid zal aangepast moeten worden. Kinderen die hier langdurig in Nederland verblijven, dus die hier geworteld zijn... door de langdurige procedures die Nederlandse kinderen zijn geworden... Ja. die lopen gewoon schade op als ze hier in onzekerheid verblijven. Mogen we wel blijven, mogen we niet blijven. Als ze dan ook nog een keer worden uitgezet, dan zorgt dat dan voor een extra trauma. Ja, ja En dat is gewoon schenden van een kinderrecht. Dan ja. is het eerlijker en beter om snel te zeggen waar een kind en waar een gezin aan toe is... dan dat kinderen hier zo lang blijven dat het Nederlandse kinderen zijn geworden... en ze dan uit te zetten. Ja, dat kan gewoon niet door de beugel. Nee, hij is slachtoffer van, van de procedures. En, en, en een slecht beleid, zegt u. Een slecht beleid. En in dat beleid wordt gewoon niet rekening gehouden... met het belang van het kind. Wat er nu gebeurt, is dat kinderen volgen hun ouders in de asielprocedure... En er wordt niet duidelijk gekeken naar de belangen van het kind. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep ook nog weer in een recente uitspraak gezegd... dat de Nederlandse overheid heeft de zorgplicht voor alle kinderen die in ons land verblijven. Ja. Ook kinderen zonder verblijfsvergunning. En het belang van het kind dient voor de overheid voorop te staan. Dus je moet die kinderen zelfstandig moet je wegen wat in het belang van het kind is. En wat ja. hier gebeurt, is niet in het belang van het kind. Dan bent u nationale kinderombudsman. Dus u weet misschien of er de komende jaren nog meer van, van, van dit soort Mauro's langs gaan komen. Heeft u daar zicht op? Zijn er al meldingen? Wij krijgen een, een groot aantal meldingen binnen. Het probleem is dat het is vandaag Mauro. Morgen is het een ander kind. Hm. En daarom moet ook het beleid aangepast worden En uh, wij zijn nu bezig met een onderzoek, een groot onderzoek. En voorlopig zien wij al dat kinderen die hier vijf jaar in Nederland verblijven... dat dat een voortingsgrond heeft, dat het eigenlijk Nederlandse kinderen zijn. En als je die kinderen terug gaat sturen, ja. lopen ze schade op. Langer dan vijf jaar, dan zouden ze eigenlijk al hier moeten blijven, zegt u. Ja. ja. ja. Ik dank u voor deze eerste reactie. De Nationale Kinderombudsman hoorden we, Mark Dullaert. Goedemiddag. Minister Verhagen heeft in een toespraak op de effectenbeurs... ondernemers en bestuurders opgeroepen tot matiging. Verhagen opende vanochtend in Amsterdam de beurs. In zijn toespraak ging hij in op de actie van de Occupy-activist op het beursplein. Hij zei begrip te hebben voor de herrie die ze maken... maar zei ook dat herrie alleen niks oplost. Hij noemde het belangrijk dat landen, financiële instellingen... en ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen. Volgens Verhagen is de crisis mede veroorzaakt... door onverantwoord gedrag in de financiële sector. Hij noemde onder meer de bonussen en de volgens hem onverantwoorde risico's die zijn genomen. Sport. Nieuw hoofdstuk in de ruzie tussen de Engelse voetbalclub Manchester City... en Carlos Tevez. Gisteren werd bekend dat de spits een boete van vier week salarissen krijgt. Dat is ruim 1 miljoen euro. En die boete die krijgt hij die omdat hij weigerde in te vallen... in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. En nou denkt Tevez erover om zijn trainer Roberto Mancini aan te klagen. Arjen van der Horst, correspondent in, uh, in Engeland. Arjen, uh, waarom wil TVS dat doen? Omdat hij vindt dat zijn coach Mancini... Uh, liegt in feite. Uh, gisteren bepaalde dus een interne commissie van de club dat Tevez vijf bepalingen van zijn contract heeft gebroken... in die wedstrijd tegen Bayern in de Champions League... concludeerde dat hij weigerde te spelen. Tevez ja, die ontkent alles en zegt daarom... Uh, ja, coach Mancini zei meteen na die wedstrijd dat hij weigert te spelen. Dat klopt niet, zegt de Argentijn. Dus dan zou je dit kunnen uitleggen als smart. Nou, Overweeg dus nu naar de rechterste stappen... zeggen bronnen binnen uh, de kring van de Argentijn. Maar waarschijnlijk zal hij toch al eerst een hoger beroep uh, afwachten... Uh, tegen de interne beslissing van de club. En dat kan nog een paar weken duren. Dus jij zegt voorlopig komt het er niet van. kans is klein dat het, dat het, snel, dat het snel gebeurt. Voorlopig komt het er niet van. Maar het zou me niet verbazen als hij uiteindelijk wel doorzet. Want Terres heeft ja, de afgelopen jaren wel laten zien... dat hij een eigenwijze speler is. Dat hij ook zich makkelijk laat beïnvloeden door zijn zaakwaarnemer. En die denken heel vaak aan geld. En uh, ja, het, het, het, het zou me niet verbazen als hij uiteindelijk toch naar de rechter zou stappen. Ja, uh, je baas, je, je, je trainer voor de rechter slepen, dat, dat is niet goed voor de werkverhoudingen. Uh, met andere woorden, is er nog wel toekomst voor hem bij, uh, bij die club? Nee, die werkverhoudingen die zijn al grondig verpest. Uh, de club zal hem zo snel mogelijk willen verkopen. Waarschijnlijk al in de eerstvolgende transferperiode in uh, januari. Uh, hij kan in principe nog spelen voor City. Want uh, hij had ook een schorsing uh, gekregen voor zijn gedrag. Nou, die heeft hij al uitgezeten. Maar ja, Mancini heeft al herhaaldelijk gezegd, de coach dus, dat Tevez uh, niets meer zal spelen. Hij traint wel weer mee, maar dan apart van de rest van de spelersgroep. En zeker nu het zo goed gaat met City, wil Mancini voorkomen dat Tevez uh, de sfeer verder vergiftigt. Dankjewel voor je uitleg, Arjen van der Horst. We hebben verkeersinformatie. John Hoka bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Een file door werkzaamheden net over de grens in Duitsland. De file staat op de A76 geleend richting Duitsland. Er staat voor de grenzen van gang drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Volgens Italiaanse media staat premier Berlusconi op in ruil... voor een deal over de pensioenleeftijd. In maart zouden er dan verkiezingen zijn. Turkse en Koerdische organisaties en de gemeente Amsterdam... doen een beroep om niet te demonstreren op het museumplein. Ze zijn bang voor rellen. De Nationale Kinderombudsman is geschokt over het besluit van minister Leers... om de Angolese asielzoeker Mauro het land uit te zetten. Dat besluit is in strijd met het kinderrechtenverdrag, zegt hij. en kan dus niet door de beugel. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, polarisatie is helemaal terug... ook tussen jong en oud, die wijzen met beschuldigende vinger naar elkaar... en daarom zometeen een debat tussen de vertegenwoordigers van 50PLUS... dat zijn de senioren, en 50MIN, dat zijn de jongeren... en 50MIN is een nieuw initiatief van de jonge democraten. U hoort deel 3 van het radiodagboek van Greenpeace-directeur Sylvia Borren. en na half 2 is er stand.nl. De stelling dan trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. Ook de PVV vindt nu dat die zogenaamde weigerambtenaren... er gedwongen mee moeten ophouden... In totaal zijn er 104 ambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten. Maar nu er een kamermeerderheid is die daarvan af wil... is de kans groot dat ze uiteindelijk op zoek moeten naar een andere baan. Is dat terecht of moeten ook ambtenaren de vrijheid hebben... om hun geweten te laten spreken? Daarom onze stelling. Trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl... en als u twittert, doe dat dan met hekje standaard. Dit is Radio 1. Lunch. De Jong Nederland verenigt u. Deze week is namelijk de 50-min-partij gelanceerd... die opkomt voor de belangen van Nederlanders die nog geen grijze haren hebben. Deze partij zet zich af tegen de babyboomers... wil jongerenkorting op KLM vluchten en ook gratis condooms. Het zijn maar een paar partijpunten. Maar de 50 Min Partij zal niet een echte politieke partij worden. Het is een ludieke actie van de jonge democraten. Dat is de jongerenorganisatie van D66. En die willen zich op deze manier afzetten tegen wat zij zelf noemen polariserende partijen. Die het slechts opnemen voor een bepaalde leeftijdsgroep. Doelen dus op de partij 50 Plus. Daarom vraagt Lunch zich af, is het goed om generatiepolitiek te bedrijven? Bij mij hier in de studio zit Jan Nagel, oprichter van 50 Plus. Welkom. Goedemiddag. En in onze studio in Den Haag, Maarten Koning, voorzitter van de Jonge Democraten... en de man dus achter de 50-min-partij. Dag Maarten, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Nagel, even met u beginnen. Generatiepolitiek bedrijf is dat de toekomst? Nee hoor, wij zijn juist voor dat kinderen en kleinkinderen... gelukkig een, uh, een goede studie en noem maar op krijgen. En daar zetten we ons voor in. Het is uh, geen generatieconflict. Het enige wat telt, dat is op dit moment dat de ouderen in koopkracht dat het meest van iedereen onomstreden achteruitgaan. En wij vinden dat daar de politiek te weinig handig voor is en, en daarvoor bent u in het leven groep als 50PLUS? Zeker. Uh, Maarten Koning, uh, ludiek initiatief heb ik al gezegd... maar kan je toch nog eens even toelichten waarom je hierbij gekomen bent? Ja, zeker. Wij willen eigenlijk 50PLUS een spiegel voorhouden. En daarom komen we eigenlijk zelf met, met bizarre en onuitvoerbare plannetjes. Maar wil je daarmee zeggen dat hun plannen ook onuitvoerbaar zijn? Nou, wij, wij zien in ieder geval inderdaad die polarisatie. En wij, wij zien dat wel als een, als een potentieel gevaar... dat er eigenlijk een soort ge generatieconflict dreigt te ontstaan. En wij willen dat eigenlijk, eigenlijk ook juist, juist voorkomen. En we zien helemaal geen toekomst in, de, in ja, de opkomst van een, van een partij als 50PLUS... die in de landelijke speerpunten wel degelijk eigenlijk, eigenlijk vooral punten uh, opnoemt... Uh, die ja, het, het voor, voor ouderen allemaal wat beter moeten maken... maar die wel ontzettend veel geld kosten. Nee, niet voor ouderen beter, minder slecht. Kijk, om het voorbeeld dat wij willen dat het goed gaat met onze kinderen... Uh, u bent 25 en studeert af als u 6, 27 bent. Wij ouderen betalen mee aan uw studiekosten. Uh, u gaat in te, uh, op de pensioenen, op de AOW, terwijl u zelf als u straks 27 bent nog geen cent betaalt. ...premie heeft betaald. Uh, van onze generatie waren de mensen... ...die hadden toen al 12 jaar premie betaald. Die hebben langer, meer jaren... ...premie betaald dan u ooit zult doen. Die hebben... Uh, ...33 jaar of langer... Uh, 20 procent betaald. Sommigen zelfs Nafel, 25 procent. En met u, u zult dat zijn. nooit doen. Maar, ik, de, maar de ik, koning even nu. Ik kan het onmogelijk met u eens zijn. Ik werk, uh, sinds, uh, sinds ik studeer uh, werk ik zo'n twintig uur gemiddeld naast de studie. Om het überhaupt te kunnen financieren. Daarnaast uh, leen ik ook nog een deel van mijn studie. Dat betekent dat het een, een enorm verschil is. Met de periode waarin heel veel, heel veel mensen die uh, nu aan de touwtjes trekken. Uh, dat eigenlijk hebben kunnen doen. Die inderdaad soms wel tien jaar hebben kunnen studeren. Uh, eigenlijk gratis. Uh, die inderdaad gebruik hebben kunnen maken van hypotheekrente uh, allerlei, allerlei voordelen die de generaties... Uh, oh. ja, die, die nu eigenlijk komen, uh, niet, niet zullen hebben. Nee. En... Evenwel, even, hij, hij zegt, koning, uh, generatiepolitiek, daar beschuldigt hij. Nee, voor ik... werk polariserend zegt hij. En nee, dat is niet goed. Nee, wij willen helemaal niet polariseren, maar wat er aan de hand is... er zijn heel veel mensen die hebben alleen maar een AOW of een klein pensioen. U moet weten dat het gemiddeld pensioen bijvoorbeeld bij het ABP... is bruto 750 euro. En bij de metaal is het 420 euro per maand mm -hmm. bruto. Uh, die mensen die zijn er de afgelopen jaren, Volkswagen publiceerde dat uh, van de week... Uh, een dikke 450 euro op achteruit gegaan. Uh, de pensioenen worden niet geïndexeerd. De AOW heeft de koopkracht die gelijk is aan 1980. Ja, klopt, klopt, meneer Nagel. Uh, maar daar, die is dat die tegen... mensen hebben het moeilijk. En wat wij nou vroegen... gisteren hadden we bijvoorbeeld debat in de Eerste Kamer... algemene beschouwingen. Hebben we gevraagd... Uh, kabinet, kijk nou nog eens één keer even naar die groep ouderen... die het moeilijk heeft. Ja. En dan is het uitgerekend D66... Uh, die de ouderen... Ja, in de steek laat, laat verrekken. Ik kan het niet anders zeggen. Nee, maar, ook, maar, maar goed, die doen daar dan misschien ook al mee. Dan is het terug even naar mijn vraag. Is dat nou uh, vruchtbaar, zeg maar... Als je, als je twee generaties tegenover elkaar zet? Meneer Koning, nee, u vindt is dat niet... Nee, nee ik, ik vind het absoluut niet vruchtbaar, inderdaad. En wat ik, wat ik hoor, ik herken het heel erg... Uh, dat er inderdaad ge, gekort wordt op, op premies voor... of op uitkeringen van pensioenen. En dat dat nodig zal zijn. Maar er staat tegenover dat op dit moment... Uh, de pensioenen in Nederland de hoogste zijn... Uh, in heel Europa. Uh, en dat er eigenlijk veel te weinig voor gespaard is... waardoor er nu te veel wordt uitgekeerd. Dat is de andere kant van de medaille... waardoor er eigenlijk voor de, voor de mensen... Uh, van, van de dertigers en de veertigers en de vijftigers van nu... Uh, veel en veel minder dreigt over te blijven. Nagel, en deze, en 50 de, plus. Dat, deze dat, deze de solidariteit meer, tussen, nee, tussen even, generaties even, gaat twee kanten op, even, meneer Nagel. Deze, ben, deze mensen met pensioen hebben meer jaren een uh, premie betaalt en u ooit zal doen... en ook een hoger percentage. Dat is één. Ik zal moeten de werken het even te stellen In de tweede plaats, het beeld van die rijke ouderen... dat klopt niet. Ik heb u verteld wat het gemiddelde pensioen is... boven de AOW. Dat zijn... Een aantal honderden euro's. En deze mensen die zien dat alles stijgt. Die hebben jarenlang geen indexering gehad. Die hebben moeite om rond te komen. En dat zullen ze nooit meer inhalen. Mag ik u één voorbeeld geven? De komende vijf jaar gaat er een half miljoen gepensioneerden. En de komende tien jaar een miljoen gepensioneerden dood. U heeft op uw 25ste nog 40 jaar de tijd. Maar, meneer Lammel, u, u spreekt eigenlijk tegen, tegen alle feiten in. Want het is een heel kleine groep mensen die inderdaad in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd, doordat het daadwerkelijk nee, de, ook te weinig gespaard meneer, is. Meneer de daar, Koning, ja, neem maar even één interruptie, want het mag het debat er goed komen. Hij zegt het is een kleine groep die niet geïndexeerd is. Nee, het overgrote deel van alle gepensioneerden okay. is niet geïndexeerd. Het is, het is u niet praat waar. over dingen waar u geen verstand van heeft. Ik weet ontzettend goed of ik er verstand van heb. Want ik, ik hou me ontzettend veel hiermee bezig. En dat betekent onder andere ook dat Nederland het enige land is... en daar mogen we blij mee zijn... Uh, waar de uh, armoede onder ouderen uh, minder groot is... dan onder andere delen van de, van de bevolking. En dat is, dat is eigenlijk een punt wat u uh, met uw... Uh, ja, populistische en, en opportunistische inslag eigenlijk volledig negeert bij het, bij het opstellen van de speerpunten van 50 wij plus. Merken, wij merken dat heel veel ouderen het moeilijk he, hebben en u zicht zegt, u zegt de meerderheid, uh, het is maar een klein groepje wat niet geïndexeerd is nou het ABP is het grootste fonds de metaal, de alle andere fondsen daar is nauwelijks of niet geïndexeerd u kent de feiten niet. Onder ander punt wat hij nog even zegt, hè, uh, koning zegt van uh, solidariteit, mooi in Nederland maar dat geldt dus ook van ouderen naar jongeren dan. Tuurlijk, wij betalen met plezier mee aan de kinderopvang... aan de studie, aan het onderwijs. Wij willen niets liever dan dat jonge mensen kunnen werken... dat ze studeren, daar hoor je ik ons niet over. ik er dan een over. puntje uitpakken uit uw programma, meneer alleen, Nagel. Alleen wij zeggen dat wanneer een bepaalde groep ouderen in koopkracht het meest van iedereen erop achteruit gaat... en dat nooit meer zal kunnen repareren, dat is onrechtvaardig. Maar de Koning, reageren? Ja, laat ik, laat ik er één punt uitpakken, meneer Nagel. Waarom is het nodig dat alle senioren in Nederland... Uh, gratis met bus, tram en metro zouden moeten kunnen reizen? Wanneer we zien dat er ontzettend veel mensen het wel heel goed hebben. Want het is inderdaad een kleine groep in Nederland... en dat zal je, dat zal je altijd hebben en dat moet je ook willen bestrijden. Dat er inderdaad een groep is die in armoede leeft... Maar het overgrote deel van ouderen en, en de generaties daartussenin... heeft het ontzettend goed. Waarom nee, de, zou u mensen meerderheid van de ouderen een gratis heeft het niet goed. openbaar vervoer willen geven? De meerderheid van de ouderen heeft het niet goed. Het gemiddelde pensioen... Boven de AOW in Nederland is een aantal honderden euro's, bruto. En die mensen zijn er uh, de afgelopen jaren. Ze hebben 500 euro minder op dit moment uitbetaald dan waarop ze gerekend hadden. Maar wat niet gespaard is, kan betaald. ook niet uit worden betaald, meneer Nagel. En wat, wat er nu gebeurt is dat eigenlijk de pensioenfondsen steeds meer, uh, steeds, steeds meer in onderdekking gaan raken. Waardoor ze het ook onmogelijk meer uh, uh, bij zullen kunnen verdienen. Dat betekent dat er zware maatregelen zullen worden moeten genomen om voor de generaties. Uh, na de Uwe, er ook voor te zorgen dat er nog pensioengelden overblijven. Laatste en dat woord. betekent dat op het moment dat je, dat je allerlei dingen gratis gaat maken, dat het ook eigenlijk op de studenten. rekening komt van de mensen die nu werken. En laatste woord vanavond. Er zijn ook nog zoveel studentenkortingen, maar waar het om gaat is dat mensen die hun hele leven lang hard gewerkt hebben, meer jaren dan u ooit zullen, nu gekort worden en in behoeftige omstandigheden raken. En die groep is veel groter dan u denkt. En daar komt 50 plus voor op. Maarten Koning, nog één vraag aan jou. Uh, want het is een ludieke actie van de jonge democraten. Waarom zet je het niet door? Waarom wordt het niet een partij? ook? Nou, dat, dat doen we eigenlijk omdat we zelf uh, niet uh, die, uh, ja, die cli dat clientelisme willen bedrijven voor jongeren. Uh, en ja, dit is echt een, echt een ludiek uh, initiatief wat verder zegt geen gevolg zal krijgen. Wij willen uh, eigenlijk een spiegel voor, voorhouden voor 50PLUS. En mensen ook, ook bewust maken van uh, ja, hoe, hoe polariserend een, een initiatief... als dat van uh, Jan Nagel helaas kan werken. Goed, ik, ik merk in ieder geval dat jullie hier niet echt... heel dichter bij elkaar zijn gekomen. Maar uh, er zal ongetwijfeld de komende tijd nog wel eens... ergens gedebatteerd worden. En dat is alleen maar goed, denk ik, in Nederland. Hartelijk hij, dank voor de bijna. Moet, hij, moet, hij moet wat harder studeren en de feiten beter leren kennen. <laughs> Jan Nagel van 50PLUS en Maarten Koning van 50Min. Hartelijk dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Sylvia Borren. Ik ben directeur van Greenpeace Nederland. Het is een bijzondere week, want ons nieuwe schip... de Rainbow Warrior vaart voor het eerst en vaart naar Amsterdam. Sylvia Borren is in de Eemshaven vandaag... om de Rainbow Warrior daar te zien aankomen in Nederland... maar ook om actie te voeren. In de Eemshaven bouwt een kolencentrale... en daar is Greenpeace fel op tegen... Deze acties voor Greenpeace begrippen uh, rustig, kan je zeggen. Maar de laatste tijd is er flink wat kritiek op de organisatie. Omdat ze te veel risico's zouden nemen met hun acties. Luistert u naar deel 3 van het Daggroep. Waar zien je hem nou? dan? Oh ja, ik zie de masten. Daar, daar gaan die grote... Oh, de 50 meter E-frame masten komen daarachter. 50 meter. 50 meter hoog zijn ze. Oh, 50 meter hoog. 50 meter ik hoog. Ik wil zeggen, de afstand is ongeveer 300 meter, oh, nietwaar? Oh, spannend. Nou, dat is de eerste keer dat ik hem zie varen. Ik heb hem in Brema aan, de, aan, de, aan het land... Nou, niet aan het land, maar in het water zien liggen. Ik ben erop geweest. Maar uh, nu is het echt. Nu is het voor het echie. Dit is ook de eerste actie die we met het schip gaan doen hier in Eemshaven. Heel opwindend. Ja, dat is leuk. Mooi ja, hè? Mooi, hè? Normaal <tieden> <Mooi, hè? tieden> niet, dat is geen stoomboot. Stoomboten die varen per definitie op kolen, hè. En dat doen we die. Daar zijn wij op tegen. Daar zijn wij ook tegen. Houden van windenergie. Als je ziet hoeveel windmolens hier staan, waarom heb je dan eigenlijk nog een kolencentrale nodig, zou je denken? Nou ja, we hebben verschillende soorten acties. En deze actie is uh, een uh, poging om in dialoog te komen. En in gesprek te komen met, uh, in dit geval, Essent. Een management van Essent, die het niet met ons eens is. En we hoopten dat als we hier naartoe kwamen met Koumina Ido... de directeur van Greenpeace International, met de lokale bevolkinggroepen... ze op onze uitnodiging in zou gaan om met ons in discussie te komen. En dat lukt niet. Dus het is een uh, actie die gericht is op een direct gesprek. En niks heftiger dan dat. Goed dat jullie er zijn. Ja, Kolencentrales aan het wat? Nooit niet. Nooit nooit. Nooit nooit. Grunningen. Nooit. nooit. Nooit nooit. Wat, wat ik wel zorgelijk vind is dat de democratische ruimte in Nederland op dit moment aangevallen wordt. Dus het recht om uh, te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent. Het recht om te protesteren. Daar lijkt een uh, deel van Nederland in ieder geval minder tolerant mee om te gaan. Bijvoorbeeld, uh, we hebben nog nooit een situatie gehad... dat een van onze medewerkers zes dagen in de, gev in de gevangenis is gehouden. En geïsoleerd, opgesloten is geweest. Ga jij de mensen toespreken? Ja. Weet je hoe die werkt? Nee. We als kijken hoor. Het hoe heet ze? Een megafoon. Een megafoon. Ja. Zo heet hij. een megafoon. Als wij zeggen het is Greenpeace, dan is onze ervaring in het verleden dat de politie dan snapt wat we aan doen zijn, dat we een punt willen maken, dat we vreedzaam zijn. Daar zijn ze ook altijd blij mee, want wij zijn niet degene die gaan knokken. Dus dit is wel voor mij een verandering van de tijden. Maar dat betekent dat wij koersvast moeten blijven en staan waar we voor staan. Beste mensen, mag ik jullie uitnodigen om hier naartoe te komen? Dan gaan we aan boord. Komt u maar. Waar ik wel heel bezorgd over ben... is dat meteen op grond van een verhaal in de Telegraaf... de Kamervragen zijn gesteld... en uh, dat er blijkbaar nu mensen zijn die vinden... dat Greenpeace uh, onze ambistatus moet verliezen. Dat is de belastingaftrek... Uh, die mensen die geld geven aan Greenpeace kunnen krijgen... Eigenlijk is dat een poging om te zeggen dat wij niet een legitiem goed doel zijn. Ik denk dat het niet kan. Daar wordt op allerlei manieren al juridisch op gestudeerd. Maar ik, vind het al heel, uh, ik ben heel bezorgd over dat volksvertegenwoordigers op die manier reageren. Wij nemen expres geen subsidie aan van overheid of bedrijven. En nu lijkt het dus alsof er andere sancties gezocht worden om het toch op een of andere manier ons de mond te snoeren. Welkom mensen, en ik denk dat misschien wij nu even allemaal met elkaar gaan roepen stop de kolencentrale, want dan kan, al, al is Peter Theriam hier niet, dan kan hij het toch van ons horen. 1, 2, 3, stop Sorry, de, kolencentrale. de kolencentrale! LBE, is nee. je mee! Nee, nee, nee. Vanuit de Eemshaven dus Sylvia Born. En Dat is echt uh, vers van de pers dit, want dat is allemaal net gebeurd uh, daar. En uh, dat schip is het dus ook, De uh, Rainbow Warrior. Want dat is een beetje de aanleiding dat we haar volgen deze week. Radiodagboek gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat zometeen. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A58 Tilburg richting Breda. Daar staat door werkzaamheden voor het knoop het Galder 2 kilometer. En door werkzaamheden net over de grens in Duitsland... staat het verkeer in de file op de A76 geleend richting Duitsland. Daar staat voor de grensovergang 3 kilometer. Rijdt u nog in de regio Eindhoven en wilt u naar Keulen of Aken... dan kunt u het beste omrijden via Venlo. Dit is Radio 1... NCRV, Jurgen van der Berg. De weigerambtenaar wordt in zijn voortbestaan bedreigd. De regering wil de situatie laten zoals die is, maar Joram van Klaveren van de PVV. Niet gisteren weten dat hij daar niks in ziet. Nou, wat ons betreft kan dat niet meer. Omdat wij ervan uitgaan dat het concept gelijkheid... in dit geval ook tussen homo en hetero... een principieel punt is in de Nederlandse wetgeving. En wij vinden dus dat dat, dat tot het verleden moet behoren om, om homo's te kunnen weigeren. Als je als overheid en politiek homorechten als mensenrechten ziet... dan kan je niet toestaan dat dezelfde overheid discrimineert... En de laatste die je hoorde was Ahmed Markouche van de Partij van de Arbeid die het dus met de PVV eens is. Samen met D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren is dat een ruime kamermeerderheid tegen de weigerambtenaar. Het kabinet komt binnenkort met een officieel standpunt... maar lijkt vast te houden aan de eis dat homo's in elke gemeente moeten kunnen trouwen... maar dat een ambtenaar niet verplicht is om elk huwelijk te sluiten. Hoe gaat het nu verder met de weigerambtenaren? Ik ga erover doorpraten met Ineke van Gent, Kamerlid voor GroenLinks. Dan mevrouw van Gent, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. De overheid discrimineert. Als het gaat om de weigerambtenaren, ja. In een geëmancipeerd land krijgen weigerambtenaren de ruimte. Nee.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 Mevrouw Vergent, de stelling: trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. En dan zegt u? Ja, daar ben ik het mee oneens. Ja, waarom? Nou, weet u, tien jaar geleden is besloten in Nederland dat het mogelijk wordt dat mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk kunnen treden. Dat vond ik heel erg mooi. Ik heb zelf als Kamerlid daar ook nog voor gestemd. Het zogenaamde homo-huwelijk. Nou, toen is er een soort compromis gemaakt van ambtenaren van de burgerlijke stand die al in diensten waren. En ook de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand, dat die dat konden weigeren uit gewetensbezwaren. Uh, uiteindelijk is wel gezegd in 2007... van ja, daar moeten we eigenlijk van af, want dat is toch heel raar. Als je ambtenaar van de burgerlijke stand bent... dat is een hele leuke baan, want dan kun je mensen huwen. Dat is natuurlijk altijd heel feestelijk. Mm -hmm. Maar dan is het heel raar dat je dan zegt... voor uh, uh, mensen van gelijke geslacht, daar maak ik een uitzondering uh, voor. Want dan zeg je eigenlijk, ik ben ambtenaar van de burgerlijke stand... maar ik wil niet alles wat daaraan verbonden is, uh, wil ik uitvoeren. Maar dat kan, toch, dat kan toch zo zijn, omdat dat met je uh, overtuiging te maken heeft? Ja, maar... Maar het is ook zo, kijk, je hoeft geen ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. En als je dat uh, wordt, dan weet je uh, dat je die wettelijke taken moet uitvoeren. Nou. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, ambtenaren bij uitoefening van hun functie... Ja, zich laten leiden door een politieke godsdienstige mm. of levensovertuiging. En die daarmee dan uh, schending van het uh, discriminatieverbod tot gevolg heeft. Maar het zou toch wat anders zijn als uh, homostellen stellen uh, in een bepaalde gemeente... helemaal niet kunnen trouwen. Dat is de garantie die, die de regering wel geeft natuurlijk. Ja, maar moet als er altijd het... een ambtenaar voor handen zijn. En die, die dat soort huwelijken kan Ja, sluiten. dat zal wel zo zijn. Maar dat gaat helemaal voorbij aan het punt dat hetero stellen... die met elkaar uh, trouwen, uh, helemaal dat niet uh, hoeven uit te zoeken. Want het vanzelfsprekend is dat die kunnen trouwen... en door elke ambtenaar van de burgerlijke stand... in de echt worden, kunnen worden verbonden. Als het gaat om mensen van het gelijke geslacht... die dezelfde rechten uh, hebben als het gaat uh, om het huwelijk... want dat hebben we wettelijk uh, gelukkig met elkaar uh, afgesproken... ja, dan is het toch een hele vreemde vertoning. Uh, zeker ook na een lange overgangsperiode waar we nu in zitten van tien jaar... dat er nog steeds ambtenaren van de burgerlijke stand... worden aangesteld bij gemeenten... Ja, die dus weigeren hmm. om homohuwelijken te sluiten. Het uh, is natuurlijk wel zo... Van, hey, als je dus we maken even een stapje in de tijd zeg maar, naar ja. voren... stel dat u gelijk krijgt... dan krijg je straks uh, als homo stel op je huwelijk misschien een ambtenaar... die daar met een lang gezicht staat en de boel een beetje afraffelt... want die denkt, ja, eigenlijk wil ik hier helemaal niet bij zijn. Dat nee, is het dat, ook niet leuk? Natuurlijk is dat uh, niet leuk. En het is ook heel vaak uh, zo dat mensen die willen uh, trouwen... Uh, uh, zelf ook een ambtenaar kiezen... Hè, die een in de echt verbindt... en daar ook gesprekken mee hebben... daar mooi persoonlijk verhaal uh, van maken. Maar het gaat hier natuurlijk wel om het uh, principe... en natuurlijk wil je niet een sagerijn die eigenlijk geen zin heeft... Uh, om jouw huwelijk uh, te sluiten op zo'n feestelijke dag. Maar het gaat, u gaat wel voorbij aan het principe... Ja, dat het discriminatieverbod uh, hiermee overtreden uh, wordt. De wet wordt uh, overtreden... een lange overgangsperiode is ingesteld. Ja, en straks... Uh, ik krijg op Twitter ook heel veel reacties. Die, mensen die zeggen, het gaat nu om mensen van het gelijke geslacht. Ja, misschien hebben andere ambtenaren van de burgerlijke stand straks gewetensbezwaren... om mensen van uh, verschillende afkomsten of wat dan ook uh, in het huwelijk te verbinden. Mm -hmm. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet aan beginnen. Even naar de, de hoek van uh, de christelijke hoek kijken. Want daar is uh, kritiek natuurlijk ja. uh, op de rol van de ambtenaar tegenwoordig. Uh, daar zeggen ze, ja, dat wordt ook allemaal overschat dit. Uh, je moet tegenwoordig een entertainer zijn, een band hebben met de stellen die je trouwt. Uh, zij zeggen dat als je het gewoon zakelijker houdt... is de keuze voor ambtenaren ook makkelijker. Ja, maar dat is ook weer een keuze van de stellen die in het huwelijk uh, treden. Want je kunt ook uh, uh, op een gratis uh, ochtend... Uh, kun je dat gewoon snel afhandelen. Er zijn ook mensen die daarvoor kiezen. En je hebt mensen die kiezen daarvoor om uh, met een mooie speech... Uh, uh, het allemaal heel feestelijk en uitgebreid te doen. Ja, die keuze die blijft uh, natuurlijk, maar... Het, het, het gaat erom dat een ambtenaar. We hebben ook scheiding van kerk en staat in Nederland. Ja. En wat ik u net al zei: van uh, we hebben een lange overgangsperiode uh, gehad. Je hoeft geen ambtenaar nee. van de Burgerlijke Stand te worden. Als je het wordt, dan weet je dat de wetgeving in Nederland zo is uh, dat je ook mensen van ja. gelijke geslacht in het huwelijk moet verbinden. Minister van Bijzenveld die uh, heeft gezegd uh, en da, dat was ook een van de keuzes net. Hè, die legde ik ook voor. Ja. Uh, was, die, die zegt van: het is emancipatie ook als je anders denkende. Dus in dit geval die de ruimte geeft. Dat is ook emancipatie in een land als Nederland. Ja, dat zal wel zo zijn, maar dan vraag ik me wel af uh, waar dan de grenzen uh, ligt. Het gaat nu om mensen van uh, gelijke geslachten, waar uh, een uitzondering uh, wordt uh, gemaakt, terwijl die volgens de wet gewoon de gelijkzelfde uh, rechten hebben als hetero stellen die met elkaar uh, uh, willen trouwen. Dan denk ik van ja, ik vind dat een glijdende schaal. En ik vind het meer van emancipatie uh, getuigen dat het heel mooi is dat Nederland tien jaar geleden uh, besloten heeft om ook uh, uh, dit soort Huwelijken uh, mogelijk te maken, gelijke rechten daaraan te verbinden, daar een wet uh, van te maken. Ja, En u zult het toch met mij eens zijn dat een wet gewoon uitgevoerd uh, moet uh, worden. Want ik, oh. ik moet soms denken een beetje aan dat voorbeeld wat ik vanmorgen hoorde. Uh, stel je werkt in een supermarkt, je bent vegetariër en dan zeg je van ja, ik uh, wil achter de kassa, wil ik geen vlees uh, scannen. Ja, dat zijn dan ook van die dingen. Dat is natuurlijk niet werkbaar. Ja. Uh, nog even van bijzonder. Die heeft gezegd, dat ik kom voor november met een standpunt. Ja. Ik, ik begrijp zelf dat het misschien komende vrijdag in ja. het kabinet aan de orde komt. Um, heeft u daar vertrouwen in? Want er is dan dus nu kennelijk een kamermeerderheid, maar ik herinner me nog dat voorstel van het uh, homo-onderwijs, of nee, de, de homo- voorlichting op scholen. In de kerndoelen, ja. Ja, en dat heeft zij terzijde gelegd. Daar was ook een kamermeerderheid voor, dus waarom zou ze dat nu niet gewoon die doen? Die motie is inderdaad uh, aangenomen. Dat heeft GroenLinks ook uh, van harte gesteund, want het is heel belangrijk ja. maar door het om het kabinet scholen die voorlichting gelegd. te geven. Uh, dat lijkt erop dat het kabinet dat terzijde legt, maar moties die aangenomen zijn in de Kamer, die moeten natuurlijk natuurlijk wel worden uitgevoerd. Dus ik ga ervan uit dat de kamermeerderheid die voor er was... dat op scholen ook over seksuele diversiteit voorlichting wordt gegeven... dat ze ja, haar poot strak houdt, zou ik bijna willen zeggen, op dit punt. En als het gaat om de weigerambtenaren... Daar nou, heeft het kabinet lang getreuzeld. Waarschijnlijk zullen ze daar vrijdag een uh, besluit uh, over nemen. Ja, we, misschien worden we nog uh, verrast. Uh, maar waarschijnlijk is het zo dat ze zeggen van... nou ja, wij gaan dat niet uh, verbieden. En dat gaan we heel pragmatisch uh, oplossen. Uh, mm. Ja, ik heb een motie, uh, had ik voor de zomer al liggen. Die kan rekenen op kamermeerderheid, een Kamermeerderheid te De motie. Daarover, dus die ga ik dan in stemming brengen. Maar daarover nog even, is dat wel zo? Want uh, ik begrijp van de PVV dat zij aan uw kant staan... maar ja. wel met een eigen motie komen. Ja, nou... Er wordt nog over gesproken. U weet hoe dat soms gaat in Den Haag. Dat zijn dan van die onaanvolgbare uh, politieke spelletjes. Als je serieus meent want deze discussie loopt al heel lang de Commissie Gelijke Behandeling heeft in 2008 al uitspraken hierover uh, gedaan. Ja dan moeten we als je dan vindt dat we een eind moeten maken aan die weigerambtenaren, dan moeten we ook uh, doorpakken. Want het is natuurlijk niet alleen uh, mooie praatjes, maar dan moeten we ook handelen. En ja. ik zal daar met de PVV over in gesprek uh, gaan net zo goed als ik daar met de VVD over in gesprekken gaan, want ook die hebben meerdere malen aangegeven... dat ze een eind willen maken aan het fenomeen van weigerambtenaren. Ja, heel gek. We hebben ze vanmorgen natuurlijk gebeld... of ja. zij ook in deze uitzending wilden ja. verschijnen, maar daar hadden ze even geen zin in. Nee, dat is opvallend, want uh, mevrouw Hennis, die het woord uh, voert uh, namens de VVD hierover... die zegt al hele goede dingen over uh, buiten de Kamer in interviews... in tallo talloze uh, interviews die ze heeft afgegeven ook gezegd... wij willen hier een eind aan maken, maar blijkbaar ligt er toch... Allemaal heel uh, politiek gevoelig. Misschien heeft dat iets te maken met het gedoogconstructie van de SGP uh, ja. van dit uh, kabinet. Maar dan denk ik van ja, je kunt niet buiten de Kamer van alles uh, zeggen. Ja. Dan moet je op een gegeven moment ook hom of kuit geven. Wat was u echt verrast door de ombezwaai van de PVV? Want die hebben, uh, die hebben natuurlijk ook, ook wel, die, nou, dit, dit past helemaal in hun lijn... maar die hebben zich een beetje op de vlakte gehouden afgelopen. Ja. En die kwamen nu dus toch uh, om, uh, laten we zeggen. Die, die schaden zich in uw kamp. ja. Nou ja, verrast. Ik was op zich wel verrast, ook door de timing. Ik denk ook dat ze het doen om het kabinet nog wat onder druk te zetten... omdat die daar waarschijnlijk vrijdag over gaan praten. Maar goed, ik kijk er ook politiek pragmatisch tegenaan. Ik vind het heel belangrijk dat we hier een eind aan maken. Het is mooi dat we dan een Kamermeerderheid hebben... Ik hoop ook dat de VVD uh, daaraan mee uh, gaat doen. Dat zal heel consequent zijn in hun lijn. En dan kunnen we hier gewoon snel uh, spijkers met koppen slaan. Ja. U bent zelf geloof ik getrouwd in Las Vegas, heeft u Zeker. ooit onthuld hier. Ja. Hebt u de antecedenten van die ambtenaar nog onderzocht? Of niet? <laughs> nou, ik kan u zeggen, dat is allemaal officieel uh, ingeschreven in, uh, in, het, uh, in Groningen. Dus dat is allemaal nog oh. geldig en het uh, duurt al bijna twintig jaar. Dus maar dat uh, was niet zo'n Elvis of zo, zo'n Elvis-lookalijn. Nee, line. het was wel in de Little White Chapel. Ik moet <laughs> u zeggen, het was uh, uh, heel snel uh, gepiept, maar ik denk er nog steeds met uh, genoeg aan terug. Oké. Okay. En het is al wel officieel uh, hier ja, in, gemaakt in Nederland. Ja, zeker. Oké, okay, uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties ja. door te nemen. Ruim 1600 mensen hebben intussen gestemd op onze site. 43% is het eens met de stelling. 57% is het oneens. Dus met de stelling trouwambtenaren... moeten hun homohuwelijk kunnen weigeren. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo? Zeg maar mevrouw. Met mevrouw Franke. Nou, ik vind dat die ambtenaren gewoon moeten blijven. Want uh, stel dat... Ik ben getrouwd, hoor. Maar stel dat ik uh, nog moet gaan trouwen, zou gaan trouwen... dan zou ik getrouwd willen worden door een ambtenaar die geen, huwelijk, geen homohuwelijken sluit. Beslist niet. O, oh, hoezo? Wat hebt nou, u daar voor last van? ik ben van? daar gewoon principieel op tegen. En ik vind dat, dat mensen die daar principieel op tegen zijn... ook die keuze kunnen maken en mogen kunnen maken. Ja, ja dat gaat nog weer verder. Dat is nog weer een afgeleide ja. van dit. U zegt, een, een ambtenaar die ooit een homohuwelijk heeft gesluit, gesloten... hoeft mijn huwelijk niet te sluiten. Nee, die hoeft mijn huwelijk niet te sluiten. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Frank Allemans. Ik vraag me altijd af waarom er uh, altijd uitzonderingen worden gemaakt voor mensen met een geloof. Als ik nou atheïst ben en ik wil geen homo uh, mag, dat, uh, mag ik dat dan ook weigeren? Waarom, altijd, dat, dat klopt al niet. En ik vind wel je. Dat, dat, moe dat moe is een beetje, wat, een beetje wat mevrouw van Geen net ook zei. Van als je dit toestaat, dan kan het allemaal veel verder. Ja, dan zeg je iemand die een, een bril op heeft, vind ik niet leuk, dus die ga ik niet uh, huwen. -hu -hu -hu. Nou, dat bedoel ik. Dus de oplossing is gewoon een ambtenaar die weigert. En dat moet je net doen als vroeger met de dienstlicht die geweigerd wordt. Gewoon het ge vervangende gevangenisstraf geven. Dan ben je er meteen vanaf. Stam.nl, goedemiddag. Ja, dat is een ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom hier zo spastisch over gedaan wordt. Er is iemand en die heeft gewetensbezwaren om een homohuwelijk in te, te bevestigen. Er zijn altijd nog andere ambtenaren. Maar die man moet het dus gaan doen. Maar die maakt vast niet zo'n leuk toespraakje als diegene die er wel achter staat. En het gaat toch om een feestelijke gebeurtenis. Het moet toch een leuke aangelegenheid worden. Nou, dan zeg je op zo'n middag of ochtend, dan nemen we die andere, Want die meneer die heeft er bezwaren tegen, dus die doen we dan maar, maar niet. Maar kamermeerder, een kamermeerderheid zegt van een ambtenaar hoort niet... Uh, zijn politieke voorkeur of zijn geaardheid of wat dan ook... de voorkeur te laten geven. Nou, die doet moet dan dan mag niet discrimineren. Eens. Dat doet hij dan niet eens, maar... Hij... Het eten van die man. Die man heeft gewetensbezwaren. Ja, en maar dan moet dat kan je dan... zomaar niet veranderen. Ja, maar dan moet hij geen ambtenaar van de stand worden. Want dat hoef nou, je niet te, te worden natuurlijk. Er zijn nog zat andere, andere ambtenaren. Die sluiten dan toch tot andere huwelijk. Ja, Ik ja. begrijp niet waarom u, er zo moeilijk over gaat U vindt wordt. dat het gewoon praktisch gemaakt moet worden? Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met dominee Jan van Bui uit Os. Ik ben van mening dat uh, de ambtenaren niet kunnen weigeren. Want wat is het leidmotief voor die weigering... Dat is het geweten. Nu is het geweten een geweldig ruim begrip. Dus het is geweten betekent niet een hoogspersoonlijke autoriteit. Maar geweten betekent dat je samen iets weet. Maar goed, ze hebben dan drie teksten. Leviticus 18, vers 22. Leviticus 20, vers 13. En Romeinen 1, vers 26. Dat, dat, en 27. Even voor even, dat is waar zij zich op baseren, zegt ja, u. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En als je die teksten goed leest, dan kom je tot een merkwaardige ontdekking. Ik heb het al zo vaak gezegd dat het in die teksten helemaal niet gaat om homoseksualiteit zoals wij die vandaag kennen. In liefde en trouw. Want die is hartstikke goed natuurlijk. Maar het gaat hier om homoseksualiteit die niet in liefde en trouw wordt bedreven. Mm -hmm. Dus het gaat gewoon om perversie. Dus en mensen die die met elkaar en, en u zegt mensen die met elkaar trouwen, daar kan je veel van zeggen, maar dat zal toch echt op basis van liefde zijn? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, oké. Okay. <lacht> ja. uh, u staat aan het kamp van uh, mevrouw Van Gent. Uh, dat is duidelijk. Dank u wel, dominee. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Jeroen van der Laan en Hedder Ambacht. Ik ben het eens met de stelling en wel om de volgende drie korte argumenten. Eén, het gaat om een minderheid van 2% van de ambtenaren die geen homohuwelijk wil sluiten. 98% van de mensen willen dus wel. Dus ik vraag me ernstig af waar deze discussie over gaat. Nou ja, dat is natuurlijk een principediscussie wat op, op meerdere punten wel eens is. Maar goed, u twee andere twee punten. Ja, de tweede is dat uh, een van de kenmerken van de democratie is dat de meerderheid ook rekening houdt met de minderheid. En als dit plan zou doorgaan, dan wordt de uh, minderheid van uh, gewetenswaarde ambtenaren... die over het algemeen dat doen vanuit een christelijke overtuiging... die worden gewoon buitengesloten. Ja. Twee, uh, en dat derde, is discriminatie. derde discriminatie. En de laatste is dat, uh, en dat zult u al begrijpen in mijn vorige argumenten... dat ik vind dat sommige politici dit punt als een soort uh, een heilige koe nemen... om daarmee van de laatste restjes van de christelijke beschaving af te komen. En het gaat hier om botsende grondrechten. En op deze manier wordt er een hiërarchie en grondrechten aangebracht... die er helemaal niet is. Goed, we gaan dat uh, straks voorleggen aan uh, mevrouw Vergeen. Dank u wel. Stampenhoofd, goedemiddag. Goedemiddag, het familie Nijmegen. Ik vind dit: je wordt ambtenaar van de burgerlijke stand, dan weet je wat je te doen zat. Dan heb je de wet te volgen. Ik ben 40 jaar lang bij de Belastingdienst werkzaam geweest. Ik was niet zo'n. Militaristisch type, meer een pacifist. Stel je toch eens voor dat ik gezegd zou hebben... ik doe 10% minder rekenen bij u... want ik ben tegen militarisme. <laughs> ja, oh, dat had u bij al, mij wel mogen doen hoor. Wat? Ik zeg, u had bij mij wel minder belasting nee, mogen hebben. Snap u een beetje? Ja. Of ik ben ambtenaar... en ik, en ik, en ik, moet, en ik moet de dakkapellen breken. Oh nee, een katholieke kerk, dat begin ik niet aan. Ja, dat, ja. Ik, ik bedoel... We, we, we, ze, zijn, ze zijn niet verplicht ambtenaar te worden. Ze, zijn het, ze, kunnen, ze, ze, ze, ze willen het zelf. Ja, nee, dat is duidelijk uw punt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mijn omslag uit Zutphen. Dag. Ik uh, ben het volledig met mevrouw van Gent eens. Ik kom ook voort uit de christelijke beschaving. Maar ik vind dat ze gelijk heeft. Er mag geen uitzondering gemaakt worden. Dat is, kort dat is mijn kracht. mening. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met Joke van der Spek. Dag Joke. Um, ja, ik ben het eens met de stelling. Uh, en om de volgende reden. Toen ik zeven jaar geleden trouwde met mijn man, mochten wij kiezen... Uh, wil je getrouwd worden door een man of een vrouw? Uh, we mochten iets zeggen over de achtergrond van diegene. En we mochten zelfs foto's zien. Dus we konden zelfs nog op uiterlijk kiezen. Ja. Maar de andere kant op gaan we dus een hele kleine groep mensen... die gewetensbezwaard zijn... gaan we de dreiging van ontslag boven hun hoofd hangen. En daarbij, dat is het laatste wat ik over zeg... Is kun je volgens mij, als ik het goed heb, tegenwoordig elk familielid uh, voor één dag tot ambtenaar laten verheffen om hmm. uh, achter dat kathedraal te gaan staan, om je te laten trouwen. Ja. Maar, mag, ik, mag, mag ik nog even vragen? Dit is gewoon even mijn uh, nieuwsgierigheid. Uh, ja. wat, voor wat voor ambtenaar hebt u uiteindelijk gekozen dan toen u al die, al die uh, portfolio's zag? <laughs> uh, wij wilden graag een man. En we wilden graag een man met een, uh, een christelijke achtergrond, ja. omdat we zelf ook christelijk zijn en, niet omdat we niet getrouwd hadden willen worden door een niet-christen... maar we ja. vonden dat gewoon wat meer meerwaarde hebben. En, en die ja. werd uiteindelijk keurig geleverd door de gemeente? Ja, dat, die wensen zijn ingewilligd. Oké, okay. ja. dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Met alle respect voor mevrouw Van Gent... maar ik wil haar even een citaat voorleggen van een van de GroenLinksleiders... toen ambtenaren een probleem hadden om mee te werken... met het uitzetten van asielzoekers... met een bepaalde uitzenderbestuur van een hele pijnlijke uitzetting... toen he, he, he, hebben GroenLinksleiders zegt, plaatselijke, maar ook landelijke, dat ambtenaren moeten toch uh, de mogelijkheid hebben om hun geweten te volgen. En wat nu mevrouw Van Gent in de studio zegt, is in feite dat zij wil alle ambtenaren gewetenloze ja-knikken zijn en anders kan je geen gemeenteambtenaar worden. Ik ben tegen discriminatie van homoseksuele mensen. Ik ben tegen elke vorm van discriminatie. Maar ik vind ook wel uh, dat, dat het levensgevaarlijk en een onmenselijke, kille koude samenleving wordt als er geen ruimte meer is, voor al is het maar een ...voor die gemeenteambten, gemeente- of burgerlijk ja. bestandambtenaren, dat ze niet hun eigen geweten mogen volgen. Dank u wel voor het bellen, meneer Van Dijk. Ik ga dit zeker voorleggen aan mevrouw Van Gent. Nog één doen we er. goedemiddag. Met wie? Hoi, maar dik uit Amsterdam. Ik zal het heel kort maken. Ik vind het het uiterste van de christelijke begaving dat je iemands geaardheid accepteert. Dat is één. En bovendien vind ik dat een weigerambtenaar, je moet het gewoon omdraaien, je moet die ambtenaren gewoon weigeren. Uh, binnenkort komt er een ambtenaar die dus zegt, ik ben lid van de PVV... en ik wil niet dat een uh, meneer met een Marokkaanse mevrouw... Het is een flauwekul. Bovendien gaat het helemaal niet om de trouwen. Blijkbaar mogen mensen... Uh... Geen seksueel contact met gelijk geaarde hebben en daarom mogen ze niet. Ik word er helemaal ziek van. Gewoon, die ambtenaren moeten dat doen, en anders moeten ze broodbakker worden. De punt uit. Goed, dank u wel voor het belang. Ja. Um, en dat is mooi van dit uh, programma. Dat we, we horen echt alle meningen tegenover elkaar. En uh, dat, dat maakt het elke middag weer uh, boeiend. Uh, mevrouw Vergent, u hebt meegeluisterd. Zeker van GroenLinks. Um onderdeel van de Kamermeerderheid die er nu uh, is. Even naar, uh, want daar wordt u dan toch mee om de oren geslagen door meneer Van Dijk... die zegt toen het ging over het uitzetten van asielzoekers... mochten ambtenaren ineens wel hun geweten laten spreken. Ja, maar wat wij nu gezegd hebben... dat is ook de uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling geweest in 2008... die zeggen van uh, ambtenaren van de burgerlijke stand... Uh, uh, die gewetensbezwaren hebben voor het uh, homohuwelijk... Uh, die, moet je dan of die moeten dan hun taken verrichten aangaande uh, de burgerlijke standtaken met uitzondering van de huwelijksvoltrekking... of het registreren van partnerschappen. Dus dat zijn ambtenaren die al in dienst zijn. Dan heb je ook nog die bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand. Dat kun je, dan word je alleen ingehuurd om huwelijken te uh -huh. sluiten. En daar wordt dan van gezegd, die kun je geen andere taken geven. Dus op die manier moet je die mensen ook niet aanstellen... als ze bezwaren hebben om de wet uit te voeren. Ja. Kijk En ook toen dat speelde met de asielzoekers... dat was dan ook een hele politieke discussie in gemeenten... Dat wet Houders zeiden, gemeenteraden zeiden... van, wij zijn het gewoon niet eens met wat het Rijk ons ja. oplegt. En dat ging toen om die 26.000 ja. mensen die maar, een, maar, maar dan een generaal geldt, pardon hebben gekregen. Maar, maar dan geldt toch ook dat een ambtenaar gewoon uh, eigenlijk onpartijdig moet zijn? En ik uh, bedoel, dat, dat, dat is dan toch in. Dat is ook zo, maar die discussie, dat zeg ik u, dat was echt wel iets ingewikkelder... omdat daar politieke vertegenwoordigers ook bij betrokken waren op gemeentelijke niveaus... die grote bezwaren hadden om, zeg maar, ook politiek de verantwoordelijkheid te, te nemen voor maatregelen zoals die door het Rijk bedacht waren. Hmm. En dan is het op een ander niveau. Want uiteindelijk, als de besluitvorming heeft plaatsgevonden... Ja, dan moet de wet natuurlijk wel uitgevoerd worden. Dus dan zit het er meer in dat een gemeente daar kennelijk tegen was of voor. En ja. dan heeft zo'n ambtenaar maar wat te doen wat de, wat de plaatselijke politiek dan besluit. Ja, nou ja, dat is wel ook een, een onderdeel natuurlijk van onze democratie. Dat je wel met elkaar uiteindelijk afspraken maakt. Hmm. Even, want ik zei, we horen allerlei meningen. Met name mensen ja. met een christelijke achtergrond... die, die dat ook gewoon op de radio zeggen. Uh, uh, die, die zeggen van ja, het is een beetje, uh, beetje ons klieren. Christelijke beschaving wordt erbij gehouden. Het laatste restje wordt, uh, wordt ons afgenomen. Wat, wat, hoe reageert u daarop? Ja, nou, dat is helemaal mijn bedoeling uh, niet. Uh, ik vind dat mensen vrij hun uh, geloof uh, moeten kunnen beleiden en uh, uh, uh, dat is ook mijn punt niet. Dat het een soort heksenjachten is tegen mensen die geloven. Daar zou ik zelf echt ook nooit aan mee willen doen. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat we hier te maken hebben met de wet. Uh, uh, je moet uh, je hoeft geen ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. Uh, de commissiegelijke behandeling, wat ik u net zei, maakt voor ambtenaren daar ook een uitzondering op dat ze nog wel werkzaamheden burgerlijke stand kunnen doen behalve dan uh, de huwelijksvoortrekking of het registreren van partnerschappen. Dus daar wordt al rekening mee uh, gehouden, maar het kan niet zo zijn dat. Ja, het is toch een. Uh, het geweten mag niet leiden tot discriminatie, laat ik het zo zeggen. En dat is natuurlijk ook wat de wet uiteindelijk beoogd heeft. En ik vind ook de scheiding tussen kerk en staat, wat wij in Nederland kennen, dat moeten we ook vooral zo houden. Dat is duidelijk. Dank voor uw bijdrage aan standpunt. We gaan kijken wat er gaat gebeuren, of de PVV nog met een eigen motie komt. Ja. En met name ook wat het kabinet gaat doen, want de verwachting is dat er vrijdag iets over wordt gezegd. Uh, u blijft dat ook volgen, ongetwijfeld. Hartelijk dank, dat was Ineke Vergent van, van GroenLinks. Uh, ik ga nog even snel kijken wat de tussenstand is op onze site. Er is door bijna 1800 mensen gestemd. 42% is het eens met de stelling, 58% oneens. Met die stelling dus trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Daar zit Elsbeth Gruuteken voor ja. de onderwerpen van Dit is de Dag. Nou, wij gaan nog even over de kwestie Mauro praten met Johan wind van de ChristenUnie. Die heeft zich nogal ingezet voor een verblijfsvergunning van Mauro. Wat is zijn reactie? Gaat hij nog iets ondernemen? Kan de Kamer nog iets ondernemen? Verder de pianist Hannes Minnaar. Een van Nederlands beste pianisten. Won vorig jaar het Koningin Elisabeth Concours, de derde prijs. En sinds die tijd heeft hij een enorme carrière. Binnenkort als solo-pianist in uh, Concertgebouw. En hij brengt zijn eerste cd uit. Hoe is dat als je zo jong bent om dat allemaal mee te maken? We hebben het natuurlijk ook over de Eurotop met Peter van Haar. Hij had ooit Alex Bank en is tegenwoordig columnist. Het gebied van economie is het bijvoorbeeld zo... dat wij morgen geen geld meer uit de automaten kunnen halen. Ik heb toch net even, ik moet toch toegeven, even extra gepind. Vrij ook? Om weer in de kantine zo meteen een kop koffie ja, te kunnen kopen. Nou, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja, heb ik ook gedaan, zeker. Uh, Bovendien, het gaat vanaf vijf uur pas echt beginnen, geloof ik, daar he, in, uh, in Brussel. Ja.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 Dit is Radio 1.